Op 21 januari, zondag, organiseert het Jazzpodium Goorlen een jazzmiddag in cultureel centrum Jan van Bazouw. Met optredens van All You Can Eat, het Ensemble Voor en de Fontes Big Band. Een opeenstapeling van jong talent. Georganiseerd door het Jazzpodium Goorlen op 21 januari vanaf half drie in cultureel centrum Jan van Bazouw.